7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Vluchten van Qantas hervat. Gregor Frenkel Frank overleden. En gewonde olifant in Emmen weer in zijn stal. De eerste vliegtuigen van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas zijn weer in de lucht. Afgelopen weekend bleven alle toestellen aan de grond, omdat het volgens de directie door de stakingen te onveilig was geworden om te vliegen. De afgelopen weken legden piloten en onderhoudspersoneel geregeld het werk neer, waardoor veel vluchten uitvielen en er achterstallig onderhoud is ontstaan. Een arbitragecommissie besloot gisteren dat Qantas de vluchten moet hervatten, omdat de economische schade anders te groot wordt. Ook moet het loonconflict tussen directie en personeel binnen drie weken zijn opgelost. Morgen hoopt Qantas weer volgens het normale schema te vliegen. Skimmers hebben bij een slijterij in Egmond aan Zee mogelijk een miljoen euro buitgemaakt, meldt RTV Noord-Holland. Ruim 900 klanten zijn gedupeerd. De eigenaar van de slijterij denkt dat criminelen het pinapparaat in de winkel een op een onbewaakt moment hebben vervangen door een apparaat dat gegevens van pinpassen kopieert. Waarschijnlijk heeft het valse pinapparaat ruim een maand lang in de winkel gestaan. De fraude kwam in het licht, toen bleek dat het apparaat niet goed functioneerde. Olifant Ratza staat weer in de stal. Hij is op eigen kracht naar zijn verblijf gelopen. De olifant, een mannetje van 45, werd gistermiddag door andere olifanten in de greppel geduwd. Daarbij liep hij schaafwonden op en brak hij een slagtand. Een bezoeker raakte licht gewond doordat ze een stuk slagtand tegen zich aankreeg.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 Naast een presenteerwerk vertaalde Franco Frank... de afleveringen van de tv-serie Hadi Pa uit het Engels. Als acteur was hij te zien in films, onder meer van zijn broer Dimitri... en in drie krimis. Greco Franco Frank is 82 jaar geworden. De aarde telt vanaf vandaag 7 miljard mensen. Dat blijkt uit een schatting van de VN. Die verwacht dat de 7 miljardste mens wordt geboren in India...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 In Oekraïne hebben aanhangers van oud-premier Timoshenko woedend gereageerd op de plannen van het Openbaar Ministerie... om Timoshenko ook voor moord te vervolgen. Volgens de aanklagers is de oud-premier mogelijk betrokken bij de moord 15 jaar geleden op een politicus en zakenman. Timoshenko werd eerder deze maand veroordeeld tot zeven jaar cel wegens machtmisbruik. Veel westerse landen hebben kritiek op de veroordeling die politiek gemotiveerd zou zijn. Timoshenko is in Oekraïne de belangrijkste rivaal van president Janukovic. De eigenaar van de zendmast in Smilde begint vandaag met de reparatie. De mast stort in juli gedeeltelijk in bij een brand. Eigenaar Alticom wil de hele mast in de oude staat herstellen. Hoeveel dat gaat kosten is nog onduidelijk, omdat de schade nog niet helemaal in kaart is gebracht. Alticom hoopt dat de mast voor het eind van volgend jaar weer volledig werkt. Door de brand in Hogesmilde konden mensen niet alle radiozenders meer ontvangen. En daarom werd in Assen een noodmast opgezet. Maar die heeft niet zo'n groot bereik als de oude mast in Hogesmilde. Een basisschool in Hengelo is gisteravond zwaar beschadigd geraakt door een brand. De leerlingen van de Wilbertschool kunnen in elk geval vandaag niet naar school. De directie weet niet of de lessen morgen wel doorgaan. De brand in het monumentale pand brak rond 9 uur uit en was vrij snel onder controle. Een deel van de bovenverdieping is verwoest, maar de lokalen op de benedenverdieping zijn grotendeels gespaard gebleven. Het gebouw van de Jena Plantschool in Hengelo is een gemeentelijk monument van architect Dudok. Dan het weer nog. Vanochtend eerst grijs en kans op een misbank. Later breekt vanuit het zuiden de zon door. In het noorden wordt het 15 graden en in het zuiden 17. Morgen eerst zonnig, late bewolking en in de middag wat regen. Het wordt dan een graad of 16. ANWB verkeersinformatie. Er staan nu 18 files, veelal korte files... richting Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Tot nu toe is het een normale spits. Er zijn wel een paar dingen die opvallen. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, daar rijdt het langzaam... tussen de afrit voor Beek en Duiven over 6 kilometer... En er is een ongeluk, nee, de A12 moet ik eerst zeggen, vanuit Arnhem naar Utrecht. Daar staat bij Maarsbergen 6 kilometer. A15 eh, richting Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonden en het knooppunt Vaanplein. Daar staat 2 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Hoe combineer je een veilige IT-infrastructuur met een hoge mate van toegankelijkheid? Door een virtual office te bouwen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 Stop de verwoestende gevolgen van diabetes. Geef aan de collectant van het Diabetesfonds. De banden Wisselweken worden mede mogelijk gemaakt door Vredestein. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, acht minuten over zeven. Het duurde even voordat de 7000 kilo schoon aan de haak het voor gezien hield. Vanochtend vroeg was het zover. Olifant Radza stapte uit de greppel. Straks maar even bellen met Noorderdierenpark Emmen. Maar eerst naar die dreigende taal van de Syrische president Assad. Het buitenland, zo zei Assad, moet zich niet bemoeien met de volksopstand in zijn land. Buitenlandse inmenging zal de hele regio in brand zetten, zei Assad in een interview met de Britse kranten Sunday Telegraph. Want Syrië is geen Egypte, Tunesië of Jemen. Syrië heeft een heel speciale positie in het Midden-Oosten, al dus Assad. Daar gaan we over praten met Midden-Oosten-deskundige van instituut Klingendaal, Bertus Hendricks. Goedemorgen. Goedemorgen. Woorden van Assad klinken als een dreigement. Kan hij dat ook waarmaken? Nou, dat moet ik nog zien. Maar uh, dat Syrië een hele uh, bijzondere positie in het Midden-Oosten heeft... Uh, op dat uh, brandpunt van allerlei conflicten met Israël... Uh, het hart van het, uh, de as Iran, Syrië, Hezbollah... Uh, dat is ongetwijfeld waar. En dat was ook de reden dat het Westen aanvankelijk heel erg terughoudend is geweest. Anders dan in Egypte en Syrië met het uh, aanmoedigen uh, van de opstand daar. Uh, en pas later de druk is gaan opvoeren. Maar desalniettemin uh, klinken die woorden van... Assad voor mij toch vooral als een teken van zwakte. Uh, want uh, ja, hij staat echt met de rug tegen de muur. Want die opstand, ondanks de enorme inzet van uh, militaire middelen... die houdt maar aan. Dat is op zichzelf een wonder. Maar voor Assad vooral een probleem. Hmm, dus het is meer een kat in het uh, nauw die rare sprongen maakt, volgens jou? Ja. ja, ja, ja, ja. Want uh, de kans dat er een buitenlandse interventie komt, dat die is toch uiterst klein. In de VN-veiligheidsraad zullen China en ook Rusland daar toch altijd tegen zijn. Ja, hij hoeft van de, van de Veiligheidsraad niks te vrezen... want eh, zeker na het avontuur met Libië zijn China en Rusland vastbesloten... om eh, de NATO niet nog een keer een diplomatieke cover te geven voor zo'n optreden. Maar het neemt niet weg dat hij het buitengewoon eh, moeilijk heeft, ook eh, met zijn buren. En dan eh, met name Turkije. Turkije was een grote vriend. En Turkije zet nu enorme druk eh, op eh, Syrië en dat gaat zelfs zover dat Turkije ook een soort uh, veilige haven biedt... voor officieren die willen uh, deserteren uit het, uh, uit het Syrische leger. En uh, het geeft ook uh, steun aan een soort begin van een uh, leger... van uh, vrij, uh, vrije Syrische officieren... Dus de, het vrije Syrische leger. En dan zal dat niet onmiddellijk uh, een, een, een, een groot uh, gevaar van uitgaan militair gesproken. Maar ja, het begint toch wel uh, bijzonder politiek zeker uh, zwaar weer voor Assad uh, uit te zien. Heeft hij helemaal geen vrienden meer over? Of komen er ook weer nieuwe vrienden bij misschien? Hij heeft buitengewoon weinig vrienden. Met name dus in de, in de Arabische wereld. Eh, Saudi-Arabië. Eh, die zijn eh, nog steeds woedend dat hun man in, in, in Libanon in de tijd... Rafik Hariri, de premier, in ja? 2005 is vermoord. Eh, is, Qatar eh, ligt eh, dwars eh, met, met, met Syrië. Eh, de, de Egyptenaren die zijn ook uiteraard niet blij met wat er allemaal in, in, in Syrië gebeurt. Dus eh, zijn enige vriend, maar wel een hele belangrijke is uh, Iran, een grote bondgenoot, en natuurlijk Hezbollah. Maar zelfs die twee, uh, die beginnen zich ongerust te maken. En uh, Hassan Nasrallah van Hezbollah die heeft uh, onlangs gezegd... van: uh, wij geloven dat het ergste voor het uh, Syrische regime voorbij is... en dat het Syrische volk achter Assad staat. Maar als het uh, volk zich tegen het regime zou keren... wat het feit natuurlijk al lang al doet, dan zullen wij het volk steunen. En ook uit Iran komen berichten van... ga nou eindelijk in die hervorming eens doorvoeren... Want uh, zij willen niet ondergaan met uh, Assad, als het ware. Tot nu toe beperken de maatregelen tegen Syrië zich vooral tot economische sancties. Wat, wat zien we daarvan in het land? Helpen die? Uh, nou, uh, ze zullen nooit een beslissende invloed uh, hebben... maar uh, ze maken het leven voor uh, het Syrische regime... en daarmee ook voor de Syrische bevolking economisch gezien... alleen nog maar moeilijker. En dat is ook een, een, een zwak punt uh, van het hele Assad-regime... dat de buitenlandse reserves die ze nodig hebben... om alle uh, voedsel en andere voorzieningen die ze nodig hebben in te kopen... Uh, die lopen in snel tempo terug. Dus ook in dat opzicht uh, staat hij dus met de rug uh, tegen de muur. Ook al zal dat uiteindelijk... Uh, hem niet op de knieën dwingen, maar het is wel een extra probleem. Oké, okay. Peters Hendricks, dankjewel. midden deskundige van het instituut Klingenda. Twaalf minuten over zeven uur luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is de laatste dag van de NAVO-missie in Libië. Het VN-mandaat loopt vannacht om twaalf uur af. De zes Nederlandse F-16's en de mijnenvegen, Haar Majesteits Vlaardingen, komen morgen terug. Missie stond de laatste maand onder leiding van luitenant-kolonel Frank den Edel. Meneer Den Edel, goedemorgen. Goedemorgen, vanuit Italië. Vanuit Italië, inderdaad. De F-16's, dat we daar eens over beginnen... die hebben het wapenembargo gehandhaafd, no-fly-zone. Kunt u ons vertellen, hoeveel hebben ze de laatste maanden gevlogen? De laatste maanden hebben wij bijna zo'n 250 uur gevlogen. Dat verdeeld over een x-aantal sorties. Vanaf het begin van de operaties hebben de F-16 in totaal 940 uur gevlogen. En ruim 630 sorties hebben wij boven Libië volgemaakt. En, en wat heeft u uh, concreet kunnen doen voor de bevrijding van Libië, dus ook voor het, voor het Libische volk? Nou, zoals we net al net zei, uh, wij zijn voor het handhaven van de noodflyzone. Uh, Daarvoor mm -hmm. hebben wij gepatrieerd boven het uh, gebied, boven het land uh, Libië. Uh, hebben wij waargenomen of er wel of niet vliegtuigen uh, in de lucht zijn, dat rapporteren wij dan. Uh, daarnaast uh, zijn we ook bezig geweest met het uh, vergaren uh, van uh, intel. Uh, met, door middel van onze systemen die wij aan boord hebben. En die informatie delen wij dan met het hoofdkwartier die daar dan nou verder acties mee neemt. Want heeft u bijvoorbeeld meegewerkt aan het opsporen van het konvooi waarmee ik Davy uit probeerde weg te komen? Of heeft u echt alleen ja. dat, dat, uh, ja, die no-fly zone gehandhaafd? Uh, wij, wij zijn voornamelijk daar aanwezig voor het handhaven van de no-fly zone. Wij mm. hebben dus ook uh, totaal niet meegewerkt aan het opsporen van het konvooi. Uh, sterker nog, op dat moment waren wij zelfs niet eens uh, op ze uh, uh, wat dat betreft, uh, waren wij eigenlijk op de grond. Uh, onze missie heeft pas die avond uh, plaatsgevonden. Hm. Heeft u ooit geweld hoeven te gebruiken of ermee moeten dreigen? Uh, wij hebben uh, totaal geen geweld hoeven te gebruiken. De aanwezigheid van de 16e uh, boven het gebied was al uh, meer dan voldoende om uh, eventuele uh, gevechten op de grond uh, zelfs uh, te stoppen. Oké. Okay. En, en wordt er vandaag nog gevlogen vanaf Sardinië? Nee, wij hebben vandaag wat wij noemen onze low ops uh, dag. Uh, dat betekent dat wij, uh, bezig gaan, uh, dat wij bezig gaan met het uh, onderhoud aan de F-16's en uh, eigenlijk uh, gereed maken uh, straks voor terugkeer weer naar Nederland. Ja, dus je bent de koffers aan het pakken? Uh, wij zijn nog niet de koffers aan het pakken, oh, want formeel uh, eindigt de operatie pas vannacht uh, en uh, zijn we nog steeds uh, stand bij voor wat er komen gaat. Uh, wij gaan pas uh, beginnen met echte grote opruimactiviteiten uh, na middernacht. Hmm. Heeft hij meer zijn tol geëist voor bijvoorbeeld die F-16's? Die zijn natuurlijk veel ingezet, meer dan dat ze in Nederland, denk ik, gestationeerd zijn. Uh, of ze uh, veel meer tol gebruikt hebben, dat zou ik niet zou durven stellen. Want de uren die we natuurlijk hier hebben gevlogen kunnen niet in Nederland vliegen. Het gaat af van het uh, grote totaal wat wij uh, produceren op de uh, jaarbasis. Uh, ik moet zeggen dat het wel lange missies waren. Dus het heeft meer tol geëist van de vliegers dan van de vliegtuigen. Ja, dan moeten we het nog even over iets anders hebben. Hè? Die helikopter, meneer Den Edel, die links, die staat ja. er nog steeds. Die is geplunderd, uh, staat op het strand, geloof ik, bij Seerte. Wat gaat daarmee gebeuren? Weet u dat al? Uh, Zoveel als ik het weet is, uh, zijn er, is overleg met de Libische autoriteiten. Uh, omtrent uh, de helikopter. Uh, daarbij wordt gekeken uh, of deze uh, opgehaald kan worden en hoe deze opgehaald zou moeten worden. Uh, de insteek daarbij is dat hij niet zal blijven staan. Uh, maar we moeten even een afweging maken uh, op welke wijze dat gaat gebeuren en tegen welke kosten. Ja, want dat moet wel zich verhouden natuurlijk. Want u, u wilt hem terug, maar niet ten koste van alles. Uh, ik, ik, ik, kan alleen, uh, ik heb geen meegang om of of, of echt te willen hebben of, of tegen elke kost of tegen elke prijs. Uh, dat is een afweging die op het uh, defensie-topniveau okay. wordt gemaakt. Uh, wij hebben alleen maar de inlustingen uh, vergader daarover hebben hem ook op beeld uh, gehad. En we hebben de status van de helikopter doorgegeven. Oké, okay. u heeft hem gezien dus, hij is er nog steeds. Hij is er nog steeds. Hij Goed staat zo. nog steeds op het strand op dezelfde plek. Oké. Okay. Frank Den Edel, luitenant-kolonel. Dank dat u ons even te woord wilde staan. Prima, tot ziens. Straks spreken we de olifantenverzorger van het dierenpark Emmen Ratsa. U heeft het inmiddels begrepen, is vanochtend zelf uit de greppel gelopen. Eerste verkeersinformatie. informatie, Dennis Mooij bij de ANWB. Er staan nu 24 files. En de meeste files die er uh, staan... dat zijn de dagelijkse korte files richting Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Tot nu toe een vrij normale spits. Er zijn wel een paar dingen die opvallen. De A4 naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Dorp staat twee kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht... Lange file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Beek en Duiven, 6 kilometer. En moet je vanuit Arnhem verder naar Utrecht... dan kom je in de, op de A12 tussen knooppunt Maanderbroek... en Maarsberg in 7 kilometer terecht. Een ongeluk op de A16 naar Rotterdam. Daarom staat er tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer. Maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks hoort u het laatste nieuws over Ratsa. We gaan eerst naar het CDA. Het congres van het CDA heeft zaterdag niks kunnen betekenen voor Mauro. Minister Leers, gesteund door de top van de partij... blijft erbij dat de jongen geen verblijfsvergunning kan krijgen. En de Kamerleden Kopp, -Jan en Vanier blijven het omgekeerde vinden. Een mogelijke oplossing is een studievisum. Maar ja, of dat lukt, dat is nog helemaal niet duidelijk. Vicepremier Verhagen voerde afgelopen zaterdag de druk op... door te zeggen dat hij ervan uitgaat dat de fractie er morgen eensgezind uitkomt. De fractievoorzitter van Haarsma Buma over de oproep die eigenlijk aan hem is gericht. Ik vind dat een ontzettend belangrijke oproep uh, aan ons alle 21. Maar is het zo dat er nu al één lijn is, Winten? Nou, wij hadden donderdag één lijn. Uh, dat heeft u gezien in de motie die we hebben ingediend. Uh, ook in de fractievergadering die wij smiddags hadden. Voor ons is van belang dat het congres, waar we natuurlijk allemaal ook naar luisteren... Uh, duidelijk heeft aangegeven wat zij voor de toekomst willen. Ik heb daar ook mijn antwoord op gegeven. Het congres heeft ook duidelijk aangegeven dat dat niet gaat om, om wat voor individuele zaak dan ook. Dat kan ook niet. Respect voor de moeilijke beslissing die is genomen. En dat vind ik het uitgangspunt om de, in de fractie verder te gaan dinsdag. Maar ja, dan toch na het congres, als je dan uh, Koppian en Ferrier, de twee dissidenten, spreekt, die zeggen linksom of rechtsom, Mauro moet blijven en belofte maakt schuld. Dat weet ik niet, dat hebben ze niet aan mij gezegd, dus dat kan ik niet beantwoorden. Ze willen wel kijken hoe het met, die, met dat studievisum gaat. Het lijkt een beetje uh, het toverwoord. Denkt u dat dat ook inderdaad de oplossing is voor Mauro? Nou, ik vind het belangrijk, ook zoals het in het debat in de Kamer... vorige week donderdag is gegaan, dat ook de Kamer eerlijk is. En aangeeft wat kan en wat niet kan. Ik heb toen partijen gehoord die zelf, toen bijvoorbeeld... staatssecretaris Albayrak, staatssecretaris was... geen vergunning voor uh, Mauro gaf. En nu ze nu in de oppositie zitten, hem wel wil geven. Dat is een lijn die niet, ons niet verder helpt. Dat ons wel verder helpt is kijken naar de perspectieven perspectieven kunnen zitten in een uh, aanvraag voor een onderwijsvisum. Dat moet dan gedaan worden. We hebben gezien dat er een beweging gaande is om Mauro erbij te helpen. Laten we de kansen daarin grijpen en niet kijken naar wat er niet kan. Bent u hoopvol inderdaad over die eensgezindheid? Ja, daar ben ik hoopvol over, ja. Donderdag was die eensgezindheid er ook, op overdag. En daarna gebeurde er van alles en was die eensgezindheid gedeeltelijk weer weg. Waarom zou het komende dinsdag wel goed gaan? Nou, het grote verschil is dat we allemaal natuurlijk uh, het congres ook hebben willen afwachten. En het congres heeft nu gesproken en eensgezind gesproken. En ik vond het een heel goed congres. En je merkte dat mensen ook ontzettend blij waren dat we zo eensgezind uitkwamen. Ik vind het ontzettend belangrijk dat wij dan ook dinsdag als fractie laten zien... dat we dat appel van de partij uh, ook serieus nemen en dat ook opvolgen. Wij praten al een tijdje nu over Mauro. Terwijl het op het congres daar niet heel erg lang over ging, maar wel heel emotioneel over ging. Um, eigenlijk is de vraag die ook gesteld werd, hoe staat de partij ervoor ja. op dit moment? Hoe staat de partij ervoor? Nou, wij zijn natuurlijk uh, een, een afgelopen jaar, hebben we natuurlijk een uh, enorm heftig uh, proces gehad. Eerst bij de totstandkoming van dit kabinet. En je voelt dat die discussie op zo'n moment ook weer heel erg speelt. Dus je voelt heel erg dat die emotie er heel erg in zit. Maar dat is ook goed, die moet er ook, uh, ook zijn in een partij die leeft en die naar de toekomst wil. Is het dan niet frustrerend dat zo'n congres in ieder geval in de beeldvorming beheerst wordt door een eenling door Mauro? Nou, zo zie ik het helemaal niet. Een congres gaat over dingen. En ik heb ook heel veel mensen gehoord die los van het, het, het trieste van deze zaak, juist extra gemotiveerd naar dit congres zijn gegaan, omdat we een discussie voerden. Wat we, denk ik... Misschien wel anders is dan in het verleden sinds 2 oktober 2010... is dat deze partij veel emotioneler en heftiger met elkaar discussieert. Maar ook veel meer eruit wil komen met z'n allen. Congressen zijn echt uh, bijeenkomsten geworden die ertoe doen. Daarmee misschien ook wel mooier dan daarvoor. Je gaat echt naar een congres, daar gebeurt wat. Wij wisten op 10 juni 2010 dat dit een proces zou zijn van lange adem. En dat, uh, die adem heb ik wel. Dus Sibrand van Haas, Buma, fractievoorzitter in de Tweede Kamer... en Marcel Bril sprak met hem en dat er nog veel werk aan de winkel is... bleek gisteren uit de peiling blijkt dat het CDA nog op elf zetels staat. Joris van der Kerkhoff bij het CDA in Van Rij. Hoezeer motiveert dat nog? Nou, dat motiveert... Ze hebben, er, ze hebben er hier al tien. Nou ja, dat is elf eentje meer. <laughs> uh, maar goed, hier hebben ze het team van de 27 en niet elf van de 150. Wat... Kunt u aan meneer Buma doorgeven om het beter te maken voor het, voor, voor het CDA? U hebt meer dan 30% van de, van, van de stemmen. Uh, peilingen gaan uit van minder dan 10%. Wat kan hij beter doen? Nou, als, als men zegt, van, wat, wat kan hij beter doen? Dan suggereren dat, dat er iets niet goed gaat. En... Nou... Ja, ik denk wel dat, dat wat hij net ook aangaf... dat hij de kansen moet grijpen die er liggen. En daar, daar moeten we het van hebben in deze tijd. De kansen die er zijn. En wat we op lokaal niveau doen is met name... de bedreigingen omproberen te zetten in kansen. En daar ligt de grote kracht van van onze samenleving. Ja, Prachtige uh, CDA-spullen die hier lagen, gingen over hoe goed het gaat met Venray... dat het een parel is, of dat het een kroon is met allemaal verschillende parels eraan. Logistiek, uh, agribusiness, uh, voldoende werkgelegenheid hier... de beste kleine binnenstad uh, van het land, veel toerisme. Maar ja, dat is hier en Venray is niet heel Nederland. Uh, en Venray is, als het over het CDA gaat, ook, uh, ook niet heel Nederland... Hoor je de fractievoorzitter, uw collega in Den Haag zeggen... dat het mooi is zo'n congres, prachtig, democratie... Maar ondertussen is de beeldvorming toch, toch anders. Ik hoor u ook een heel positief verhaal houden... maar de beeldvorming is toch anders. Er moet toch op een of andere manier iets anders gebeuren. Ja, dat klopt, maar het gaat niet alleen om de beeldvorming. Het gaat ook om het inhoud. En daar staat het CDA voor, voor die inhoud. En we zijn geen partij die reageert op basis van beeldvorming of beleid maakt... Op basis van beeldvorming, daar gaat het niet over. We hebben... maar het beeld van Mauro is toch. we gaan voor één individueel iemand. Uh, gaan we ons nek uitsteken. Maar dat zou je toch eigenlijk niet moeten doen dan? Het gaat toch om het algemene grote beleid? Ja, ik vind ook dat je. Uh, we hebben op lokaal niveau ook wel eens die discussie. van... Uh, mag je voor uh, één persoon of één bedrijf uh, opkomen? En ook, ook daar zeg ik ja. Voor, voor één persoon of één bedrijf moet je op kunnen komen als dat nodig is. Maar als het dan een partij gijzelt, want dat lijkt dan nu te gebeuren. Ja, ook dan. En ik vind, uh, los van alle bespiegelingen er rondomheen... als je ziet dat het niet goed gaat op een plek, dan uh, moet je ingrijpen... en dan moet je je nek uit durven te steken. En dat vind ik nu wel jammer dat het CDA heeft zich sterk gemaakt... voor het uh, behoud van uh, of het verblijf van Mauro in Nederland. En nu krijgt de partij die zeg maar, de nek uitsteekt, die krijgt uh, de kritiek. En dat is natuurlijk wel, uh, wel vreemd. Want u vindt de VVD en de PVV een beetje stil? Uh, heel stil. Te stil. Ja, te stil. En uh, als we met z'n allen vinden dat uh, Mauro in Nederland moet blijven... Dan, dan zou ik zeggen, laten we met z'n allen die kaart trekken... en uh, laten we het uh, gewoon gaan regelen, linksom of rechtsom. En dat moet dan met VVV, VVD en PVV? Moeten, uh, bij voorkeur wel. Maar als het niet lukt, dan, uh, dan er maar omheen. Ja. Uh, u hebt hier een bouwkundig uh, adviesbureau. ICT'ers zijn er vast nodig, ook met MBO3-niveau? Uh, goede mensen zijn altijd nodig. Ja. Dus hij kan wel bij u komen werken? Mij betreft wel. Nou, dat is geregeld. Dan gaan we nog even wat formulieren invullen. Dan. Want er zijn wel heel veel formulieren in te vullen dan om dat nog te regelen. Nou, moet veel geregeld worden. Bij CDA, Joris van der Kerkel voor u vanuit Venray over het CDA praten we door. Na acht uur. Eerst maar eens even naar Ratsa, want het is hem gelukt. Vanochtend vroeg om vijf uur is de olifant uit de greppel gelopen. Gistermiddag belanden de 7.000 kilo zware mannetjes olifant in de greppel rondom het dierenverblijf. Wiebren Landman van Noordendierenpark Emmen, Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is goed nieuws deze ochtend. Hoe is die uit die greppel gekomen? <kacht> uh, met, heel veel, uh, met heel veel geduld. Uh, de verzorgers hebben hem uh, ja, met brood en met meloen uh, ja, de goede kant opgelopen laten lopen. En uh, hij koos ook af en toe wel om, om een andere kant op te lopen, want er staat ook allerlei lekkere begroeiing waar hij ja, ook van kan eten. En op het moment dat hij in die, in die uh, gracht staat, ja, is dat ook binnen het slurfbereik. Dus hij had wel heel veel lekkers, maar uh, met heel veel geduld is het toch gelukt om hem uh, op stal te krijgen. En daar staat hij nu heel rustig uh, tussen de rest van de kudde. Meneer Landman, hij was, gewond, ja. hij was gewond aan zijn slurf, is gewond aan zijn slurf... en ook een fors stuk slachtand is afgebroken. Hoe is het met hem? Uh, nou, hij staat er uh, heel kalm en rustig tussen, tussen de kudde en aan de slurf. Ja, dat was uh, gisteren uh, een beetje bebloed. Daar zie je nu al niks meer van. Maar hij heeft natuurlijk nog wel die, uh, de, de slachtand die afgebroken is. Maar, u, ja, ja. u zegt ook, um, hij staat er heel rustig bij, dus uh, heeft hij ja. geen stress ervaren, denkt u? Nou, hij zal ongetwijfeld stress ervaren hebben, maar ja, zo'n grote indrukwekkende mannetjesolifant, die, die is eigenlijk niet zo gauw bang. En wat is, is dat ook niet? Die is van nature een vrij rustige olifant. Dus uh, vanaf het moment dat hij erin lag en in eerste instantie even een hart diep, uh, ja, heeft hij vervolgens goed naar de naar de bezorgers geluisterd en uh, ja, hm. <laughs> is heel relaxed. Af en toe de verkeerde kant opgelopen, maar uh, ja, met veel geduld. Uh, hebben we hem toch de goede kant op kunnen krijgen. Ja, nou, belandde die in die greppel naar een, naar een opstootje. Achter hem, met wat andere ja. olifanten. Is, is er ruzie in de kudde? Of is het bijgelegd? Uh, <laughs> nou ja, er is, uh, het was duidelijk dat daar tijdens die presentatie iets, uh, iets gebeurde. Er was een olifant die boos op een ander was. En die gaf de andere olifant een duw. En die viel toen tegen een aan. Dus uh, een soort domino-effect. Ja. Maar hoe is dat nu? Is, is, is er weer rust in de kudde? Of... Uh? Nou, het staat er nu Ze staan allemaal heel rustig uh, op stal. te wachten tot ze weer naar buiten mogen. Maar zou het kunnen dat iemand toch nog wraak gaat zoeken? vraag gaat nemen? <laughs> nou, ik weet niet of al die fantas zo denken. Nee, nee, ik denk het niet. Nee. goed geheugen, hè? Dat hebben ze in ieder geval, ja. ja dit, dit vergeet zijn niet gauw, denk ik. Uh, nee, ik weet niet of hij in de toekomst nog zo dicht bij de rand de de gaat staan. Dat. Uh, we hebben eerder natuurlijk ook al een olifant gehad in uw dierenpark. Deze olifant is toen afgemaakt, helaas. Want het was te zwaar gewond. Gaat u nog nadenken over die greppel? Of dat wel handig is op deze manier? Nou, sinds die vorige val hebben we de, de, de greppel wel aangepast. Dus het, de bodem is veel hoger. En het zand daarin wordt extra rul gehouden. Dus mocht er eentje invallen, dan landt die... Nou, laten we zeggen zacht. En uh, nou ja, dat is ook gebleken. Toen ik die beelden uh, op televisie zag, was het ook zo dat uh, hij uh, meteen opstond en weer uh, doorliep en okay. wegliep. Okay. Dus je gaat verder, was... hoeft verder geen aanpassingen te doen. Ja. Nou ja, we gaan in ieder geval nog wel even kijken. Want het is inderdaad, zoals u zegt, de, de, de tweede keer nu dat. Uh, En, en de slachtant, het slot, En dan zijn we uitgevraagd? En de slachtant, ja. Nou, daar, uh, daar zal de dierenhuis nog naar moeten kijken. Maar uh, hij is afgebroken op een plek waar, uh, ja, waar geen leven in zit, zeg maar. Dus uh, daar zal hij op dit moment geen kiespijn aan hebben. En wat doet u met de slachtant, het deel dat, dat afgebroken is? Dat, moet u dat bewaren? Uh, nou, dat bewaren we nu in ieder geval. Uh, ja. Ja. Oké, okay, nou dat gaat volgens mij...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 Das, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Radio 1 het NOS Journaal. Australische luchtvaartmaatschappij Qantas vliegt weer en acteur Gregor Frenkel Frank overleden. Half acht geweest. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten.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 We hebben gesucceserd in wat we wilden: getting planes back in the sky, workers back to work, and that is a win for the travelling public and a win for the million people who work in tourism in Australia. Acteur en tekstschrijver Gregor frenkel Frank is overleden. Hij was onder meer bekend als panelit van het KRO-programma, ook dat nog. Een satirisch consumentenprogramma waar misstanden bij bedrijven en overheden aan de kaak werden gesteld. Eerst liep ik met krukken en beugels, die kon ik nog wel kwijt in onze Opel Kadett. Maar sinds vier jaar, mijn benen werden steeds slechter, ben ik grotendeels toegewezen op een rolstoel. Elke dag die rolstoel half uit elkaar halen, opvouwen en in dat autootje proppen. Dat werd te zwaar hoor. Als acteur was Frenkel Frank te zien in films, onder meer van zijn broer Dimitri. En ook in drie krimis was hij te zien. Gregor Frenkel Frank is 82 geworden.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 Volgens Equens is het zo dat de criminelen bij mij in de winkel zijn geweest. Uh, fysiek mijn eigen kastje, mijn pinkastje, hebben geruild tegen een gemanipuleerde. In dat ding van hun zat dus een techniek waardoor zij me kunnen uitlezen. En dus alle gegevens die dus normaal alleen naar de bank gaan, zijn dus nu ook naar de criminelen gegaan. Waarschijnlijk heeft het valse pinapparaat ruim een maand lang in de winkel gestaan. Ook deze vrouw is de dupe geworden. Gisteren ontdekte ik op mijn rekening dat er 1100 euro is afgeschreven in Montreal... waar ik dus absoluut niet geweest ben. En op dat moment heb je gelijk eens van dit is helemaal mis. Dus ik heb de ING gebeld en die bevestigde gelijk al... Nou, dat is mijn rekeningnummer gecontroleerd dat ik geskimd ben. In Oekraïne hebben aanhangers van oud-premier Timoshenko woedend gereageerd... op plannen van het Openbaar Ministerie om Timoshenko ook voor moord te vervolgen. De oud-premier zou betrokken zijn met de moord op een politicus en zakenman 15 jaar geleden. Timoshenko werd eerder deze maand veroordeeld wegens machtsmisbruik. Volgens veel westerse landen is die veroordeling politiek gemotiveerd. Timoshenko is in Oekraïne de belangrijkste rivaal van president Yanukovych. Een basisschool in Hengelo is gisteravond zwaar beschadigd geraakt door een brand. De leerlingen van de Wilbertschool kunnen vandaag niet naar school. De brandweer. Ja, voor zover ik in kan schatten is het natuurlijk voor de school verschrikkelijk erg. Want de school gaat morgen ook dicht, heb ik begrepen. En wat de schade op dit moment is, is nog niet bekend. Maar in ieder geval, uh, ja, de bovenverdieping kan als verloren worden beschouwd. En de benedenverdieping heeft veel waterschade. En deze leerling vindt het jammer dat hij vanochtend niet naar school kan. Ik schrik wel echt heel erg. Kijk... Ik denk dat de meeste kinderen, die vinden het altijd wel leuk om naar school te gaan. En ik vond het zelf ook altijd een mooi gebouw. En uh, boven staan dus ook alle boeken en zo. Dus die zijn waarschijnlijk misschien ook wel gewoon verbrand en zo. Dus dat is wel even heel erg schrikken. Het schoolgebouw in Hengelo is een gemeentelijk monument van architect Dudok. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In een groot deel van het land is het op dit moment bewolkt. En in het noordwesten valt af en toe een beetje motregen. Alleen in Limburg komen opklaringen voor en is het nu zo'n 8 graden. In de rest van het land ligt de temperatuur rond de graad of 13. Nou, in de loop van de ochtend breiden de opklaringen zich vanuit het zuiden langzaam uit en breekt de zon door. In het noordwesten wordt het uiteindelijk droog, maar blijft het vanochtend nog bewolkt. Vanmiddag breekt uiteindelijk ook daar de zon door en zijn er overal in het land perioden met zon. De middagtemperatuur die loopt uit van 15 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Nou dan de wind. Er staat eerst een zuidelijke wind en die is zwak tot matig van kracht. Vanmiddag draait de wind naar het zuidoosten. Dan vanavond en vannacht. Het is dan redelijk helder en het koelt af vannacht naar een graad of acht. Morgen, dinsdag, begint de dag zonnig, maar in de loop van de ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Dus middags kan lokaal een beetje regen vallen en het wordt morgen zo'n 16 graden. AMWB Verkeersinformatie. Er staan nu een dikke dertigtal files. De meeste files zijn de kortere files richting Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De dagelijkse files. Het is dus een normale spits. Er zijn wel een paar opvallende dingen. De A4 richting Amsterdam tussen het knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag en Dorp staat 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterreis ook is dicht. En de file op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht geeft relatief veel vertraging tussen het knooppunt Maandenbroek en Veenendaal West staat 3 kilometer. Koop nu al je Sint cadeaus bij Weekamp.nl. Speelgoed, games, elektronica, wonen, mode. Korting tot wel 30 Eerstweekam.nl. Eerst De coachingskalender is al 10 jaar de bron voor dagelijkse inspiratie en ideaal als najaarsgeschenk. Koop de coachingskalender dus nu bij managementboek.nl. De beste boekensite en meer. Koop nu thuis je Sint cadeaus met korting tot wel 30 Eerstweekam.nl. Eerst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 En na tien over half acht, goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen op internet, nos.nl of twitter, NOS Radio 1, zo heten we daar. De overstroming in Thailand, die een groot deel van het land al heeft getroffen... dreigt ook de binnenstad van Bangkok te ontregelen. Daar heeft u al veel over gehoord in het Radio 1-journaal. Her en der stroomt het water al de stad binnen, in kleine beetjes maar gestaag. De ramp voltrekt zich dus langzaam. Zo langzaam dat veel mensen niet eens merken dat het een ramp is. Well, it's, it's fun for us. Vanochtend is het park voor het beroemde Grand Palace onder water gelopen. Ook een deel van het paleisterrein zelf staat blank. Voor de paar toeristen die het paleis nog bezoeken, levert het alleen wat natte voeten op. En extra interessante foto's. Well, it's, it's fun for us. Het is leuk voor ons, zegt deze Amerikaanse. I... Maar ik heb medelijden met al die arme Thais die nu hun baan kwijt zijn en met de economie van Thailand. Het is maar een plas, het is niet eens veel. Het is niet eens leuk voor de man die nu met een enorme four wheel drive... hier voorbij komt scheuren. Niet diep genoeg. Hij gaat verder en zoekt een dieper plekje op om met zijn auto te spelen. Op een paar honderd meter van het paleis ligt een eeuwenoud fort, Pal, aan de rivier. Voortdurend komen er mensen om naar het water te kijken. Ook Rink een Nederlander die in Bangkok werkt en woont, komt kijken of de sluisdeuren het nog wel houden. Dit hier, ik heb dit vaker over gezien, maar nog nooit zo weg als nu. Persoonlijk maken we niet zo bar zorgen, moet ik zeggen. Dat, eh, ik woon in een huis met een benedenverdieping en eerste verdieping. Ik heb al spullen naar de eerste verdieping verhuisd. Ik heb een voorraadje eten en drinken in huis, dus eh, ik, ik zing het wel uit. We hebben alleen mooie kaart gezien van Bangkok, waar je kan zien hoe hoog het water gaat komen. En als het goed is, bij mij komt het niet hoog op z'n slechts dan ongeveer een halve meter. Dus dan zit ik vast in mijn huis. Uh, maar ja, de andere optie is om hier te verkassen naar een, een of ander hotel in Bangkok. En dan zit je vast in een, in een hotel. En hoe lang hebben ze daar water en licht en weet ik veel wat. Dan, dan zit je uiteindelijk in je eigen huis nog het beste. Maar een beetje vreemde sfeer hangt er natuurlijk wel in ik de vreemde stad. Dat een vreemde sfeer, ja. Het is, raar, het is een soort van ramp die je ziet aankomen. En, uh, ja, als er ineens een aardbeving is of een vloedgolf, dat, dat weet je niet. Maar dit, hij komt dichterbij, hij komt nog eens dichterbij. Uh... En nou heeft de hele wereld zoiets van, waar blijft dat nou? Waar blijft het nou? Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, er zijn genoeg plaatsjes op het ogenblik van mensen die tot een middel door het water waden. Dus dat, uh, wat dat betreft, en dus denk ik te veel aandacht voor het centrum van Bangkok. Het centrum van Bangkok, hier valt het allemaal wel mee. Maar als je eens gaat kijken aan de westelijke kant, aan de oostelijke kant, aan de noordelijke kant, daar is het wel degelijk een ramp. Hè? Daar staat het water vaak al aan mee. Dus eh, als mensen erop wachten tot het centrum van Bangkok overloopt, nou liever niet natuurlijk. Maar om dan te zeggen het is geen ramp, dat vind ik een beetje overdreven. Inderdaad, het ziet er hier misschien niet uit als een ramp, het voelt misschien niet als een ramp, maar voor de Thais en voor Thailand is het er wel degelijk een. Een reportage van onze correspondent Michel Maas. Tijd voor de sport. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Over voetbal, maar het afgelopen weekend het was een interessant voetbalweekend. Uh, en AZ profileert hij zich nou volgens jou als echte kampioenskandidaat. Nou, als je kijkt dat we een derde van de competitie erop hebben zitten. Want als je met name kijkt hoe AZ zich presenteert... en gisteren weliswaar pas in de 88ste minuut... door een overgeschitterend doelpunt van de jongeling maar uh, uiteindelijk Heracles op de knieën uh, dwong... dan zou je zeggen, ja, AZ moet toch wel degelijk rekening mee worden gehouden. Want AZ speelde Heracles echt een beetje van de mat. En dat lukt weinig ploegen in Nederland... om tegen dat toch goede Heracles zo te voetballen. Ze spelen uh, ja, met heel veel vertrouwen. Het kost wel heel veel kracht. Je ziet ook wel wat blessures... In het elftal, maar je ziet daar ook weer nieuwe mensen komen die moeiteloos uh, zich aanpassen en voorlopig, ze hebben natuurlijk zes punten voorsprong nu op de naaste achtervolgers en uh, zeven en acht op andere achtervolgers uh, kortom, uh, je hebt ze nog niet zomaar ingehaald er moet ook nog een winterstop komen dan worden soms je beste spelers weggekocht dus het is veel te vroeg om er een echte uitspraak over te doen maar dat zij heel lang gaan meedoen dit seizoen dat is uh, wel steeds duidelijk het worden hoor ja, nou, dat geldt niet voor Feyenoord, kunnen we stellen. Die hebben toch een hele rare week achter de rug, hè, Tom? Spelen, nou, goed, ja. heel goed tegen Ajax. En vervolgens gaat het in de bekerfinaal mis. En dan tegen de Groningers met 6-0 erin. Hoe kan ja. dat? Wat is, er, wat is er met dat team aan de hand? Ronald Koeman zei het is soms wat onverklaarbaar. Terwijl er ook wel een verklaarbare kant aan zit. Want eh, als niemand al te veel van je verwacht en, je, en alles wat je doet is goed, eh, dan eh, speel je veel vrijer in je hoofd dan als iedereen ineens weer denkt: oh jee, nou moeten we. En dat is een beetje gebeurd met Feyenoord in één week tijd. Ik moet wel zeggen dat gisteren bij Groningen, wat eens in de zoveel per jaar gebeurt, elke bal viel goed. De meest fantastische doelpunten maakte Groningen. Het neemt niet weg dat Feyenoord zich een 6-0-nederlaag natuurlijk wel uh, hard moet aanrekenen. En Feyenoord staat gewoon. Uh, in de Nederlandse competitie ergens tussen de plaatsen 9 en 5, zeg maar, in zo'n heel groepje. Daar staan ze nu ook, en dat is ook een beetje de positie waar ze gezien de kwaliteit van hun team uiteindelijk uh, terecht zullen komen. En Feyenoord gaat ook nog een heleboel wedstrijden gewoon winnen, hoor, dit okay. jaar. Maar... Ja, maar het, het kan ook vaak een omslagpunt zijn, uh, zowel positief als negatief, hè, in zo'n team. Het, het kan ook een moment zijn dat uh, dat het knakt. Ja, het team zal zeker weer een beetje onder druk komen. En dan komt er weer Kuipvrees. Dat is een woord wat ergens geïntroduceerd is. Dat als je thuis speelt, dat dan de druk te hoog is. Anderzijds met Koeman en de sfeer die het team had opgebouwd tot nu toe... zie ik toch niet zo'n seizoen als vorig jaar gebeuren bij Feyenoord. Die gaan zich wel herstellen. Dus die gaan niet meedoen om de titel. Dat wisten we al, dat doet Vitesse overigens ook niet. En Ajax moet dat ook nog maar zien, want dat is één zwaar Maakt er ook nog geen zomer. AZ en dan Twente en PSV, en boos PSV. Die gaan in de achtervolging. En zo gaan we voorlopig maar eens even naar die competitie kijken. Oké, okay. Tom van het Hek, dankjewel weer. Joep. Discussie straks over de vraag of de 7 miljardste inwoner van de aarde een ramp of een zegen is. Eerste is verkeersinformatie. Dat weten ze het al met de ANWB dat de ramp is. Dat is mooi. Ja, inderdaad. Er staan uh... allemaal een auto kopen tenminste. Ja, dan, dan wordt het echt een ramp. Maar goed, vooralsnog staan er nog maar 41 files uh, tussen aanleidingstekens. Uh, vrij normale spits met de dagelijkse files richting Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Uh, er staat wel een hele lange file op de A12 Arnhem-Utrecht. Tussen Velendaal-West en Bunnik. 11 kilometer. Komt onder andere door een kapotte vrachtwagen. Ook op de A28 naar Utrecht is het aansluiten tussen Nijkerk en Leuzen... Staat Kilometer. En op de A50 Arnhem-Os staat tussen Renkum en Knoop het Ewijk 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, vandaag wordt hij geboren, de 7 miljardste inwoner op Aarde, ergens op de wereld. De komende jaren blijft de bevolking doorgroeien: 8 miljard in 2025 en 9 miljard rond 2050. En dan leeft de vraag: kan de Aarde dit wel aan? Dat vragen we aan Johan van der Gonden, onder andere directeur bij het Wereld Natuur Meneer van der Gonden, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, zegt u het maar, kan de aarde al deze miljarden mensen wel dragen? Nou, als we allemaal goed ons best doen, dan gaat het lukken. In theorie kan het wel, uh, maar in de praktijk zal het wel heel moeilijk worden. En wat in, bedoelt uh, u met, met ons best doen? Nou, uh, als we het allemaal technisch uitrekenen, dan zouden we 7 miljard monden kunnen voeden. Maar je weet ook dat er uh, bijna 2 miljard mensen zijn die soms niet weten of ze s'avonds een maaltijd zullen gebruiken. Uh, datzelfde aantal mensen uh, weet nu al niet hoe ze aan schoon drinkwater moeten komen. Ja, we gaan met z'n allen naar 9 miljard, dus er zal wel een forse uh, ombuiging nodig zijn. We zullen wat minder vlees moeten eten. Uh, we zullen veel beter rekening moeten houden met de manier waarop onze landbouwbedrijven. We zullen onze schaarse natuur nog beter moeten beschermen. Uh, en alleen dan hebben we een redelijke kans dat we binnen die draadkracht van de aarde. Uh, daadwerkelijk een redelijk leven kunnen leiden met 7 miljard. Publicist en eindredacteur bij het opinieplat Ode, Marco Visser. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook bij u gaan we praten over die zeven miljardste bewoner van de aarde. Bent u, bent u ook zo pessimistisch als we dat van meneer Van der Gonden horen? Nee, ik, ik ben veel optimistischer over de toekomst. Ik, maar ik ben wel, ik, ik ben net als hem, zeer ontevreden met hoe de wereld nu is. Um, want al die miljarden mensen die honger leiden... daar wil ik ook zo snel mogelijk een einde aan maken. Maar volgens mij maakt het Wereld Natuur Vondst een grote rekenpout... door te denken dat er een vaste hoeveelheid grondstof is. En wat wordt vergeten is dat het mens in staat is om zelf grondstoffen te, te creëren. Wij zoeken grondstoffen en wij, wij maken er iets van, iets van. En dat hebben wij de afgelopen tientallen jaren uh, steeds meer gedaan... om een groeiende wereldbevolking, een explosief groeiende wereldbevolking te voeden. En dat heeft ons uh, geen windeieren gelegd, om zo te zeggen. Wij leven langer, wij leven gezonder. We eten meer, we eten beter. Um, uh, we we uh, gaan effectiever om met onze... Grondstoffen. En dat betekent uiteindelijk allemaal dat, wij, um, dat de mensheid er duidelijk beter voor staat dan zoveel jaren geleden. Okay. Toen er ook zoveel doemscenario's in de wereld werden gestuurd. Ja precies. We gaan ook nog even terug naar meneer Van der Gronden. Um, u hoort het uh, Marco Visser zeggen. We zijn heel erg effectief. De wereld is maakbaar. Alles is maakbaar. We hoeven ons geen zorgen te maken. Hoe ziet u dat? Nou het? ja, uw radio 1-journaal doet dagelijks verslag van de kortademigheid van onze politici. Er komt maar zelden iets op tafel wat met een wat uh, blik op de lange termijn uh, is bedacht. En dat is dan precies het probleem. En ook de snelheid is het probleem. In ons leven is de wereldbevolking verdubbeld. Dat heeft nog geen generatie meegemaakt. Dat jongetje dat vandaag geboren is vermoedelijk ergens in India... en de 7 miljardste mag zijn. Als tien jaar of 40 is, dan zijn we uh, met uh, 9 miljard mensen. En de snelheid uh, waarmee dit gaat... dat uh, houdt gewoon geen tred met onze opdaging. Oh. Tweederde van de uh, werelds uh, commercieel te vangen vis... Is bevist tot aan capaciteit of tot aan overcapaciteit. We zijn wel op de goede weg. Dus we kunnen straks in Nederland alleen nog maar een wild gevangen visje kopen. dat van een keurmerk is voorzien. Kweekvis gaat de goede kant op. Maar alleen als je ziet met de snelheid waarmee dit gaat. dan zullen we nog een enorme revolutie uh, tegemoet moeten zien. vooral in de productiviteit per hectare. voor het telen van ons voedsel. als we het allemaal een beetje netjes willen doen. En als ik nog één ander ding mag noemen. nu hebben we ongeveer 12% van het aardoppervlak beschermd als natuurgebied. Nou, wij hebben becijferd dat dat naar uh, ongeveer 20 moet. In het midden van deze eeuw willen we iets van onze soorten rijkdom behouden die we nu hebben. Ja, en bij bestaand beleid, dus zonder nog eens een landbouwinnovatie... verdwijnt al dat natuurgebied in één klap, omdat we dat allemaal voedsel moeten gaan telen. Ja, want meneer Visser, u zegt wel, die, die uitbreiding van de bevolking... heeft ook ons veel voordelen opgeleverd natuurlijk, hè? want we zijn met meer... maar we kunnen ook steeds meer, maar dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen. Dat is maar een geselecteerd clubje dat langer leeft en goed eet. Maar hoe moet uh, het met de rest? Nee... Nee, de vooruitgang vindt plaats overal in de wereld. En uh, wat mij betreft nog lang niet snel genoeg in, in landen als Afrika. Maar ook daar worden uh, steeds minder kinderen naar, vroeg naar het graf uh, gedragen. En lezen mensen langer en lezen mensen gezonder en vreedzamer. En, en er gaan steeds meer jongens en vooral meisjes steeds vaker naar school. En ik zou moed uh, putten uit het verleden en, uh, en, en daaruit hoop halen voor hoe wij in de toekomst omgaan met een bevolkingsgroei... die overigens veel veel langzamer zal gaan dan die de afgelopen decennia is, is gegaan. Hm. Dus ik zou daar niet zo pessimistisch over zijn. Ik zou mensen ook, ook niet willen zien als alleen maar uh, consumenten die de aarde plat trappen, maar ook als, als creatieve producenten die in staat zijn om de omgeving mooier te maken. Dat is wat is gebeurd in een rijke wereld. Dat er waarom onze lucht en ons water al veel schoner is geworden bijvoorbeeld... En waarom er steeds meer natuur is. En dat lezen we misschien niet zo vaak in de media. Maar dat okay, zegt ja. meer over de journalistiek dat ik dan over de werkelijke staat van de wereld. Meneer Van der Ronde, heeft u antwoord op zoveel positivisme? Nou ja, optimisme uh, is een goed ding. Dus uh, we hebben het ook vreselijk hard nodig om een slag te maken... in het verbeteren van met name het verduurzamen van de ketens... die leiden tot uh, ons voedselaanbod. Dus dat op zich is dat heel goed. Ja, want wat zou u zo ver dat... willen gaan, meneer Van der Gonden... dat u uiteindelijk aan geboortebeperking wil doen? Want dat is in feite een van de conclusies van uw redenering. Nou ja, het, het uh, naar school sturen van meisjes... En het bevorderen van, uh, het, als, nou, hè, het, van, van uh, het vermogen tot lezen en schrijven... is een van de beste investeringen in ontwikkelingssamenwerking. Dat weten we al jaren. Maar het Wereld Natuurvol staat natuurlijk pal voor de bescherming van de natuur. En we moeten wel een beetje aan arbeidsdeling blijven doen. Er zijn veel organisaties die daarmee bezighouden. Daar werken we ook mee samen. Uh, maar hoe je het ook went of keert en het aantal, vrouwen per, het aantal kinderen per vrouw uh, daalt... En dat zien we ook, maar we zitten met een hele... Nou ja, toch vrij jeugdige wereldbevolking die is heel vruchtbaar. De komende jaren weten we vrijwel zeker dat we naar 9 miljard gaan. Zelfs met een uh, redelijke bevolkingsplanning, daar doe je niks meer aan. Dus je moet je scenario's er wel zo op inrichten... dat je op een verstandige manier eerlijk kan delen... en dat je uh, veel duurzamer voorziet in uh, je behoeften. Goed. Johan van der Gonde, directeur bij het Wereld Fonds Dank. En Marco Visser ook, publicist en eindredacteur bij het Opinieblad Ode. Tot genoeg. Gaan we om acht minuten voor acht nog even naar Finraai? Daar is Joris van der Kerkhoff en die heeft het vanochtend over het CDA. Hadden ze daar nog maar zoveel aan was? En dan met name in de stemmers en de leden, Joris. Ja, nou, we zaten mee te luisteren uh, met het onderwerp uh, van net. En dat, dan, dan gaan we het ook over krimp hebben. Uh, dit is, dit, ik denk dat Noord-Limburg is een krimpregio. Dat is helemaal niet waar. Zuid-Limburg is een krimpregio. Uiteindelijk gaat meneer Mikkels, de fractievoorzitter van het CDA... grote CDA-fractie, tien van de 27 zetels, twee wethouders... Uh, geeft aan dat eigenlijk iedereen uh, hier naartoe zou moeten komen. En dat bedrijven ook hier naartoe zullen komen. Omdat, ja, dan trekt hij de vergelijking met vroeger... nederzettingen, uh, die werden uh, neergesteld op plekken waar van knooppunten van wegen van, van rivieren. Nou Venray is een knooppunt van wegen, knooppunt in de lucht ook, Niederrhein in de buurt, Eindhoven in de buurt, en eh, sinds de herindeling eh, ook een, een knooppunt eh, aan de rivier. Bedrijven komen hier naartoe, werk zat. En 40 minuten geleden, want daarvoor zijn we hier ook om over uw CDA maar ook over Mauro te praten. 40 minuten geleden zei u van voor uw bouwkundig eh, adviesbureau, daar kunt u wel een MBO-3er gebruiken, eh, alhoewel... u voor de uitzending zei dat dat helemaal niet het geval was. U dacht van, nou ja, dat staat wel goed op de radio. Nee, zo heb ik het niet bedoeld te zeggen. En, uh, de, de boodschap is wel duidelijk dat er uh, voor goede mensen uh, gewoon plaats is. Niet alleen in Venra, maar ik geloof ook uh, daarbuiten. Maar had u nou wel of geen baan voor? hem? Nou, mijn bedrijf is een zodanig omvang. Uh, ik heb een eenmansbedrijf en uh, dat past niet om daar een, uh, uh, puur een ICT er dan bij te zetten. Dat, daar is het werk niet voor, maar ik denk dat het wel zo is dat er voldoende werk is in de regio... Voor, voor Mauro, als dat van pas zou komen. Dan ja, gaan we gaan de, de regio in. En bijvoorbeeld logistiek. Dat is een van de parels hier, zoals u zei. De binnenstadparel. De logistieke parel. Die is er ook. We gaan naar een, een, een, een transportbedrijf, denk ik. En die is ook de baas van de, de businessvereniging hier in Venraai. Hup, de Autowind. Dank u wel voor uw verhaal. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Hoge Amerikaanse functionarissen hadden veel langer dan tot nu toe gedacht kennis van bandtoestanden in Afghaanse gevangenissen. Dat schrijft de Washington Post. Uit een VN-rapport bleek al eerder dat gedetineerden in de gevangenissen in Afghanistan stelselmatig worden gemarteld. Maar goed ingevoerde bronnen stellen volgens de Washington Post dat de inlichtingendienst, de CIA, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het leger al in 2010 op de hoogte waren van de misstanden. Maar dan niets tegen ondernamen. Een bepaalde afdeling in de gevangenis in de hoofdstad Kabul is het meest berucht. Marteling van gevangenen is daar de norm. Mensen noemen het de hel, zijn ex gedetineerden tegen onderzoekers van de VN. Van de 28 geïnterviewde voormalige gevangenen stelde 26 dat ze zijn gemarteld. Nog meer nieuws uit de Verenigde Staten. Omgevallen bomen worden van de weg gesleept, ingezakte daken weer hersteld. Nieuwszender ABC News meldt dat de inwoners... van het noordoostelijk deel van de Verenigde Staten... zijn begonnen met het opruimen van de ravage. Die veroorzaakt werd door de sneeuwstorm van afgelopen weekend. Ja, door die hevige storm, gecombineerd met sneeuwval en regen... kwamen tenminste al elf mensen om het leven. Meer dan drie miljoen mensen zaten zonder stroom. Volgens de New York Times had de sneeuwstorm in veel meer plaatsen... Eh, en ook veel meer impact op het dagelijks leven... dan de tropische storm Irene. En de storm trekt ook nog verder richting het noorden. Dat voorspelt een meteoroloog van de Amerikaanse nationale... Weerservice, een soort kanemie. De storm zal zich verder ontwikkelen en gaat vrij snel richting Nova Scotia en Canada, zei hij. Onderzoeksjournalist Brenno De Winter is niet van plan aangifte te doen tegen het bedrijf dat zijn computer heeft gehackt. Het wit dat zijn volgers. Nee, ik was niet van plan om aangifte te doen. Bel wel verbaasd dat er een securitybedrijf achter de hek zit. Het gaat om het Amersfoortse beveiligingsbedrijf ISSX. Dat bekend heeft, zo is te lezen, op de website webwereld.nl. De winter, die gespecialiseerd is in IT-beveiliging en privacy. riep afgelopen maand uit tot lektober. om slecht beveiligde websites aan de kaak te stellen. Niet wetende hackers van het bedrijf daarop, zijn, hackten daarop zijn e-mailbox. Nadat hij het lek ontdekt, heeft hij onmiddellijk maatregelen genomen en de kraak naar buiten gebracht. Hij zegt dat het zijn eigen fout is dat hij gekraakt is. Een bericht dat er ook al eerder over, maar nu hangt het er dan echt. Het nieuwe digitale informatiebord op het Centraal Station van Utrecht. En het TV Utrecht heeft een foto op de website van het elektronisch scherm... dat het vertrouwde blauwe klapperbord vervangt. Ja, erg het. Circa 3000 kilo wegen de reisinformatiebord... moest net als in Amsterdam en Den Haag... wijken voor de moderne opvolger. Ja. En nu wordt het vandaag. Uh, uh, het wordt de 7 miljardste uitbewoner geboren. Verschillende media berichten daarover. De website van de BBC kun je berekenen... de hoeveelste je zelf bent. In de rekentool moet je je geboortedatum invoeren. En dan komt er een getal uit. Ja, ik heb het gedaan. Weet je, nou. hoeveelste ik? Was? Nou. Ik was de 3.911.467.182ste. En jij? Broekie. En de 3.260.427.192ste. 90ste, 92ste. Ja, het is ook miljard. ja, miljard, ja zou, miljard. Dan zouden we wel heel jong zijn. En oud bedoel ik. Nou ja, goed. de middeleeuwen. Snap u het nog? De wereldbevolking groeit steeds sneller. Waren er in 1950 nog maar iets meer dan 2,5 miljard mensen? In 1987 was dat aantal al verdubbeld tot 5 miljard. U kunt dat vinden trouwens bij de BBC. Europees voetbal op Radio 1. E. Woensdag om half negen in de Champions League. Nu voor de voeten van Sigurdsson, die het wel gaat. Sigurdsson win. Ajax, Dynamo, Zuidmer. Oh, wat een mooi doelpunt. Het doelpunt van Toby Tobi Alderwereld. En rest langs de lijn dinsdag en woensdag. De Champions League. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Enexis brengt gas en stroom bij mensen en bedrijven thuis. Dat doen we met een slim energienet.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 Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl. Ja, spaar nu één jaar vast met 3,25% rente. Ga naar regiobank.nl. Ja.